Zes uur. Mariette Krol met het NOS-journaal. Voorzitter Gommers van de Vereniging voor Intensive Care... heeft in de talkshow op 1 gewaarschuwd... voor een tweede coronagolf in september. Die werd eigenlijk pas verwacht in januari. Maar als het aantal coronabesmettingen blijft stijgen... komt die veel eerder, zei Gommers. Ook voorzitter Kuipers van het landelijk netwerk acute zorg... is bezorgd over de toename van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. In de Haagse Schilderswijk is het een groot deel van de nacht onrustig geweest. Zo'n 100 tot 150 jongeren draaiden brandkranen open, staken vuurwerk af en stichten brandjes. De ME probeerde de orde in de wijk te herstellen. Er zou één arrestatie zijn verricht. Er zijn vijf verdachten opgepakt voor de dood van Bas van Wijk. De 24-jarige man uit Bad Hoeverdorp werd zaterdag doodgeschoten op een strandje bij Amsterdam. Twee mannen van 20 en 26 zijn in Zandvoort opgepakt door arrestatieteams. De andere drie, van 18, 19 en 20 jaar, zijn aangehouden in Amsterdam. Waar ze van worden verdacht, wil de politie niet zeggen. In Wit-Rusland zijn weer duizenden mensen de straat op gegaan voor de vierde nacht op rij. Uit protest tegen president Lukashenko vormden ze in Minsk een lange menselijke keten... en veel automobilisten reden toeterend rond... Inmiddels zouden twee mensen zijn omgekomen bij de protesten en honderden gewond zijn geraakt. Zo'n 6.000 betogers zitten vast, onder wie meer dan twintig journalisten. En de Mexicaanse president López Obrador wil dat twee oud-presidenten getuigen in een omkopingszaak rond staatsoliebedrijf Pemex. Het gaat om de oud-presidenten Peña Nieto en Calderón. Peña Nieto moet meer vertellen over het betalen van steekpenningen aan de topman van Pemex... Waar Calderon over moet getuigen, is niet duidelijk. President López Obrador is sinds zijn aantreden in 2018 een kruistocht begonnen tegen de corruptie in Mexico. Het weer vandaag opnieuw warm, maximaal 33 graden. Later op de dag, vooral in het midden- en noorden, zware regen en onweersbuien. En de komende dagen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Door het technische probleem is de A9 die men richting Amstelveen dicht tussen Knopendiemen en Knopend Holendrecht omrijden kan via de ring van Amsterdam A1 A10. De weg komt zo weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie. De vakantie staat voor de deur. En gelukkig, we mogen weer. Vakantie, vakantie, vakantie. Lekker erop uit en misschien zelfs de grens over. En autopeg? Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten.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 Oh, you to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 She's always sad when she's alone FM, zon, zee, zandvoort en zomerhills. The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 Making love was just for fun Those days are gone Tell you now www.zfmzandvoort.nl